Het is een dag van herdenken vandaag. Precies 77 jaar geleden gaf Japan zich over en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië, wat we nu kennen als Indonesië. Slachtoffers werden herdacht, ook waren er toespraken van onder meer acteur Bo Snijder, de zoon van de dit jaar overleden acteur Erik Snijder, die in zijn jeugd in Japanse kampen verbleef. En gelukkig zijn er nog vele met mij die door verhalen van hun dierbaren deze oorlog blijven bespreken. Laat deze verhalen ons wijzen op hoe dun de lijn is tussen oorlog en vrede. En premier Rutte legde namens het kabinet een krans bij het Indisch monument in Den Haag. De man die begin dit jaar met een brandende fakkel voor het huis van Sigrid Kaag stond, is weer vast. Hij was veroordeeld tot een half jaar cel, maar mocht in vrijheid zijn hoge beroep afwachten. Omdat hij toch weer de straat op ging om te demonstreren, is hij opnieuw opgepakt. Ook bij drugstestpunten merken ze dat het een echte festivalzomer is. Het is zo druk aan me met, met mensen die hun pillen of poeders willen laten testen, dat ze het bijna niet meer aankunnen en soms nee moeten verkopen, zegt Omroep West. Dat komt doordat laboratoria te weinig plek hebben om alles te testen. En niet even een klein kuiltje voorbij het zandkasteel, maar een enorme zitkuil graven aan het strand. Het zorgt ervoor dat je lekker uit de wind zit, maar Zeeuwse strandwachten zijn er niet blij mee... Ze zien mensen die kuilen van 2, 3 meter breed graven, soms ook van een meter diep. De do's en don'ts van een kuilgraven kennen ze dan ook maar al te goed. In ieder geval zeggen om het vooral niet te diep te doen. Met zand is het zo, de bovenste laag is natuurlijk nat en daaronder is het mulzand. Ja, en als het eenmaal gaat, dan gaat het en dan kom je er niet meer uit. Ze redden dus niet alleen mensen uit de zee die strand wachten, maar ze maken ook de kuilen weer dicht. En dan nog het weer, vanavond hier en daar nog een buitje. Morgen zon op de meeste plekken droog en tussen de 25 en 30 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. dit. Uh, ze heet uh, voluit Pien Breusma en uh, dit hoort bij een nieuw project, Beat Drama. Dat, uh, daar komen we als ik uh, weer even de pet uh, van de redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland opzet, komen we daar nog uh, op terug. Um, en duidelijk is dat zij een beetje de dansbare uh, kant van het hele verhaal opzoekt. Uh, en Karma is één van de nummers die op dat uh, nieuwe EP uh, moet uh, gaan komen. Uh, Beat Drama heet dat. Ja? Uh, vind je Ik had jou altijd uh, ingeschat als iemand die alleen maar van die uh, ingewikkelde gitaarmuziek houdt. Nou, de vo uh, dus maar. Ja, uh, ik, uh, ik, ik zeg, ik ben een muzikale carnivore. Dus, okay. ja, nou, misschien omnivoor. Ja, misschien ik beter ook om die... Jij ook? Ja. ja. Ja. Uh, wa, wa, wa, maar goed, uh, ik heb wel mijn voorkeuren. Uh, waar uh, onze smaken elkaar ranken... dat heeft uh, te maken met het uh, melancholische verhaal. En uh, het donkere, de postpunk, noem maar op. Daar, daar, wel, maar daar komen we van, van elkaar tegen. Dus. Ik hou ook van de ingewikkelde uh, jazz. En, en, oh, en met name ook van de echte meer funky dingen. En, ja. uh, ik was weer helaas maar één avond op Noordse Jazz dit, uh, dit oh, jaar. Ja. Uh, uh, uh, het liefste ga ik drie avonden, maar dat, dat lukte mij niet. Mm. Nou, en dan kun je hem helemaal wegdragen naar nou ja. één avond. Wat een geweldige ding heb ik weer gezien. Fantastisch. Ja. Zo mooi allemaal. Uh, uh, zit er ook uh, toevallig iets uh, uit Nederland uh, tussen? Ja, ik heb... Uh, Bani Hanna. Dat mm. is echt uh, een jongen uit Zuidoost. Een, van oorsprong Ghanese uh, afkomst. Ik heb hem uh, op noord Jazz gezien. En ik heb hem toevallig een paar dagen later... ook uh, in uh, het Olympisch Stadion gezien. Mm. Bij een kleinschalig jazzfestival. In het kader van de Amsterdamse Zomer, dat was een festival wat niet helemaal lekker liep, maar ze hadden in dat, in dat kader nog een kleinschalig festival georganiseerd en hij speelde daar zo de sterren van de hemel. Ja, en wat, wat uh, doet hij dat zijn eentje of zit daar ook nee, een heel band? Hij speelde een geweldige band en het leuke is dat, dat Benjamin Herman, toch een van de grootste saxofonisten van Nederland, uh -huh. had daarvoor uh, met zijn eigen band gespeeld. En die klimt dan toch ook wel even leuk het podium op en speelt nog een paar, een, paar, een paar nummers mee. En dat is het leuke van muziek en het leuke van jazz. Ja. Um, het maakt niet uit, iedereen klimt bij elkaar. Het podium even leuk. Ik speelde laatst met mijn band op het personeelsfeest van Haarlem. Ja. En er was een, een parkeerbeheerman. Um, uh, en ja. die vroeg: mag ik even meedoen? En ik zei: vind het hartstikke leuk dat je even meedoet? Wat kan jij? Ik kan rappen. Uh, en ik kan je het filmpje laten zien. Die kwam ja. het podium op. En wij zetten een groove in. En die begon te rappen. En die zette echt de hele tent op zijn kop. In zijn niet? eentje ja. met, met ons. Een beetje een stelletje Blanke uh, uh, oude mannen. Die daar stonden te groeven En hij bracht het op een niveau wat zo geweldig was. En wij spelen met, met uh, Harlem Jazz in het café Het Kantoor. En ik heb nu gevraagd. Van, wil je weer een keertje dat nummer met ons meedoen? En dat, dat, dat is het mooie van muziek. Het brengt ja. mensen samen en het, het, het, het brengt gewoon heel veel in mensen boven. En dan maakt het op een gegeven moment ook niet meer uit van wat kan je en wat kan je niet. Maar het is um, fantastisch om, om dan in die saamhorigheid hele mooie dingen samen tot stand te brengen. Ja. Uh, zullen we die uh, Bunny Hanna uh, laten horen? Ik vind het geweldig. Oké, okay, dan komt hij nu voorbij. Bunny Hanna met Anist. Uh, heart bleeds for life, and you say, of course. But no, nah, this heart doesn't beat the same. This love, all attempts to replicate will fail. Inevitably, will fail. Opletten dat ik uh, niet het ontslag uh, krijg. Uh, ik heb net iets gedaan op Instagram, wat, uh, wat niet helemaal uh, de bedoeling is uh, geweest. Maar goed. Er staan hier allemaal mensen voor de deur met uh, uniformen. Uh. Ja, ja, ja, ik heb het uh, begrepen, David. Dus ik, uh, ik word, uh, word er ook niet helemaal blij van. Nee, ik heb even het uh, Instagram uh, van 3 voor 12. Dat ik hier ben. Die in, uh, in het uh, programma van de Alternative Remedy uh, zit. Terwijl het eigenlijk uh, bij mij in het, uh, op mijn Instagram. Maar ja, als je dan op een gegeven moment uh, toegang hebt. Tot vier van die accounts. Dan wordt het een uh, lastig uh, verhaal. Ik zal uh, uh, Charlotte. Of beter gezegd, Lotte Mulde daar niet mee lastigvallen... want die hangt aan de telefoon. Goedenavond. Hallo. Want we hebben net uh, nog even Cosmic Connections uh, uh, gehoord. Die komt yes. voor, uh, van de EP Darker Than The Moon. Yes, klopt. Ja, dat is ook alweer een tijdje terug, hè? Dat je die EP hebt uitgebracht. Februari, ja. Van het afgelopen jaar, geloof ik ook. Uh, van dit jaar? Ja, dat bedoel ik. Van, ja, nou ja, ja goed, ja, sorry. Precies, ja. Uh, ja, klopt. Ja, ja, je hebt gelijk. 2022. Maar volgens mij had je ook al een aantal singles uitgebracht in 2021. En daarmee ben ik even op het verkeerde been gezet. Maar goed, dat maakt niet uit. Klopt. Um, perfume, want dat is de, de aankomende single die, die uitgebracht gaat worden. Dat is morgen. Maar voordat ik het even met jou erover ga hebben. Uh, ik, ik zag op de socials, die jij, uh, uh, waarvan jij ook regelmatig gebruik maakte. Dat jij ook... Twee keer in het uh, voorprogramma heb uh, gestaan bij vrouwkje? Nou ja, ja we al een stukje meer. We hebben uh, eigenlijk haar halve toer meegedaan. Halve ja. toer? Oké. Okay. Ja. ja. Ja. Er was nog één andere support ex, Filien. Uh -huh. En uh, de andere helft heb ik gedaan. Ah, die manier. Um, want hoe, hoe is dat uh, eigenlijk uh, gegaan? Dat, uh, zijn ze bij jou uitgekomen? Uh, Zo van, uh, nou uh, is het wel leuk dat uh, jij dat uh, gaat doen met je bind? Ja, eigenlijk, uh, ik, ik ken een Vrouwtje uh -huh. en zij heeft, uh, ze had toen een keer gezegd van, ik wil, uh, ik wil dat wel proberen te regelen, want ik vind jullie muziek, ja, gewoon goed. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou daar gaan we achteraan en toen hebben we er eigenlijk werk van gemaakt. Hmm. En zo geschieden ze dat jullie in het voorprogramma bij Vrouwkje hebben gestaan. Ja. ja levert dat dan ook wat op? Want op een gegeven moment als je dan bij een voorprogramma bij Vrouwkje staat... dan lijkt mij dat op een gegeven moment de landelijke muziekmedia zeggen van... Charlotte, die moeten we toch maar eens in de gaten gaan houden. Ja, het levert zeker wat op. En vooral heel veel nieuwe mensen die naar, naar mijn muziek luisteren. Dus mm -hmm. veel... Uh... Uh, de, de, de, de, de, de luisteraars op Spotify en mensen die me volgen eigenlijk, hm. ja uh, Ja, want uh, ik zei al, de EP die is uh, begin dit uh, ja, dus jaar uh, uitgekomen uh, jij corrigeerde mij uh, daar enigszins in maar um, betekent dit uh, met die nieuwe single die morgen uit uh, wordt gebracht dat dat ook uh, misschien alweer een beetje een periode gaat inluiden dat jullie meer uh, nieuw materiaal weer naar buiten gaan brengen ja, yes, zeker weten. Ja, ja. er He? komt uh, een nieuwe EP aan. Ja, ja. Uh, bewust uh, weer gekozen voor een EP. Ja, want uh, op dit moment is het gewoon best wel uh, voordelig om een EP uit te brengen, omdat we nog niet heel groot zijn natuurlijk. Dus mm -hmm. uh, ja, mensen kennen gewoon nog niet zoveel van ons. Dus nu hebben we gewoon het moment van veel singles en elke keer weer een nieuwe uh, release moment eigenlijk. Ja. Waar? Ja, we willen heel graag ja. een album uitbrengen, hoor. Uh, toch wel? Ja, heel graag. Ja, dat is mijn grote droom. Ja. Dat <lacht> is uh, ja? Ja? Ja, ja. Ja. Ja. Dus, dus David. Dat is uh, normaal gesproken uh, de burgemeester hier in het dorp. Maar één keer in het jaar uh, komt hij uh, bij ons uh, aan tafel eventjes om mee uh, te doen. Maar, uh, nee, je, maar ja? we, we hadden het met Wouter tijd over. Die, die uh, al heel lang meeloopt. Dat, volgens mij is natuurlijk de tijd van uh, ja, albums wel een beetje voorbij. Ja. Uh, denk jij er ook zo over? Dat de, de tijd van de albums uh, uitbrengen een beetje voorbij is? Of, uh, wil, je, of, of wil je toch voor de heppen uh, zoiets, zoiets doen? Nou, het is altijd denk ik de droom van, van de muzikant om een album te maken. En ik heb, denk daar ook heel erg over, zo over. Maar een album is gewoon best wel duur om te maken. Mm -hmm. En, en het, het is gewoon in het begin nog niet zo voordelig... Als je best wel een beetje een publiek hebt opgebouwd... dan willen ze ook wel naar zo'n heel album luisteren. Maar als je nog net begint... dan is het gewoon best wel heel veel muziek natuurlijk. En hmm. dan is het denk ik beter om daar nog even mee te wachten. Ja, op die manier. Hmm. Uh, dus, uh, nou David, uh, is een duidelijke verhaal. Nee, maar ik, dat kan ik me helemaal goed voorstellen. Dat, ja. dat, uh, dat uiteindelijk, het, dat, het is natuurlijk wel de ouderwetse droom om een album te hebben. Ja. Nou, dat, ja, absoluut. Dat, dat denk ik ook voor Charlotte natuurlijk het geval is. Uh, waarin verschilt die met de, EP, de eerste EP, de, de aankomende EP die jullie nu uh, zo'n beetje ja, aan het maken zijn? Nou, we, hebben sowieso, we werken sowieso met een andere producer. We werken met uh, Tessa Rose Jackson en Dar Darien Stimmer. Mm -hmm. En we produceren wel veel met de band nu. Mm -hmm. Uh, maar het is eigenlijk nog een beetje uh, wel het tweede deel van onze vorige EP. De, dat zien we wel zo, maar uh, het plan is om hierna wel een nieuw hoofdstuk in te, te slaan, zeg maar. Ah, dus, uh, dus er worden toch uh, wel degelijk uh, andere muzikale wegen bewandeld. Uh, door jullie in dat opzicht? Ja, ik wil mezelf wel blijven uitdagen. En dat is met deze EP ook al gebeurd hoor. Ja. Maar is wel, ik zie het wel als nog een soort tweede deel van, van deze EP. Ja, moet je ook als muzikant jezelf uit uh, blijven dagen? Ik denk van wel, ja. ja. Want anders dan verveel je je ook op een gegeven moment. <laughs> ja, ja uh, want uh, we zien je nog uh, ja, staan op het podium tijdens de Rob daar woord dat was eigenlijk een beetje het begin, maar het begint nu langzaam echt, echt op gang te komen bij jullie. Ja, dat is echt fijn. Ik uh, heb hier al heel lang van gedroomd dat het een beetje inderdaad op gang komt. En nu kunnen we gewoon de komende tijd veel gaan releasen en hopelijk veel spelen. Dus dat, uh, ik hoop dat het gewoon uh, een beetje gaat lopen nu. Ja. Perfume. Hoe is die single uh, eigenlijk uh, min of meer tot stand uh, gekomen? Nou, ik uh, heb ooit een boek gelezen, uh, Het Parfum van Patrick Süskind, uh -huh. En dat is mijn, een van mijn lievelingsboeken. Uh -huh. En uh, toen dacht ik, dat het verhaal inspireert me gewoon heel erg. Dus ik ga er iets over schrijven. En daar is Perfume uitgekomen. Dus dat is het uh, verhaal achter Perfume. Heeft het ook nog een beetje een uh, bepaalde lading? Uh, dat het uh, nog uh, mensen misschien ergens mee zou kunnen helpen? Want vaak is het zo, als songwriters iets maken. ja. Nou, het is, niet, het is niet per se iets een soort, uh, waar, waar, waarmee mensen geholpen kunnen worden, denk ik. Maar het is heel erg een, een verhaal waar je in meegeslepen kan worden. Dus het gaat over een, uh, een jongen die in Parijs is opgegroeid en die daar uh, een soort obsessie creëerde voor geuren. Mm -hmm. En daar, uh, ten, hoe meer, naarmate zijn uh, obsessie steeds groter werd, werd, eigenlijk, werd hij ook steeds gevaarlijker. Dus... Het is een beetje een duister verhaal waar ik muziek bij heb geschreven. Oké, okay, dus. Ja, wilde je nog iets vragen? Nee, een ja. <lacht> mooi verhaal. <hij laughs> ja, Want ik heb, boek, ik heb dat boek ooit gelezen <hij> ja, in het verleden. Ja. En uh, ja, dat jonge mensen dat boek ook weer lezen en daar inspiratie uit halen... dat vind ik wel fantastisch. Ja. En dat, voor mij is dat echt 20, 30 jaar geleden dat ik het las. Ja, dus, dus eigenlijk verplichte kosten. Ja. Het zo. Ja. Uh, goed, Lotte het was uh, leuk uh, om je gesproken te hebben. Nog afsluitende vraag, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Nou, op, uh, bijvoorbeeld op Instagram, charlotte.music... en ook op Spotify, Charlotte, met hoofdletters. Helemaal goed. Dan gaan we me uh, draaien. Hier perfume van Charlotte. Mee te luisteren bij de nieuwe single van Charlotte, die morgen dus uh, op de verschillende kanalen van het uh, muziekplatform te vinden zijn. Uh, want ja, als ik in uh, Charlotte denk, denk ik eigenlijk ook meteen aan jou, uh, Winnie. Want jij maakt ook een beetje uh, muziek wat er een beetje op aansluit, als, dat, uh, als het ware, toch? Ja, ja ik vind ja. het echt heel mooi. Ja. Echt heel mooi. Uh, uh, dat noemen ze met een mooi woord Dream Pop. Mm. Uh, vind jij... Uh, ja, dat is altijd weer zo'n mooi in Nederland. hokje, dit, uh, dat en uh, noem maar op. Uh, Schaai jij ook een beetje tot, uh, tot die categorie? Uh, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Mm. Ik denk echt veel meer uh, popzinger, songwriter. Ja? Ja. Met een klein randje rock erin. Maar wat trekt jou mijn... dan in deze uh, song aan? Het voelt een beetje als een droom. Uh -huh. Heel mooi. Ik ja? zie uh, meteen... Ik denk heel erg in beelden als ik muziek hoor. Ja. Uh, natuurlijk De tekst is heel mooi, maar ik kon het nu niet zo goed horen. Hmm. Maar uh, de instrumentaal is gewoon... Ja, het, ik zie meteen allemaal landschappen. en. Ik, het is gewoon heel, heel, uh, heel dromerig. I love it. Denk jij ook, uh, of, uh, als jij muziek maakt... Denk je dan in beelden? Of hoe zit dat bij jou? Uh, nee. Nee. Nee, nee, niet als ik schrijf. Nee. Niet. nee, het is eigenlijk heel raar hoe ik schrijf. Ja. <laughs> Want ik... Uh, ik, ik kan me nooit herinneren als ik iets geschreven heb. Het is er gewoon opeens. Het is er opeens. Dus ik kan je ook ja. niet vertellen precies wat het proces is. Want het is gewoon. ik ben vaak gewoon iets aan het spelen. En dan neur ik er wat overheen. En dan een andere dag of dezelfde dag schrijf ik tekst. Maar ja. ik kan me niet meer herinneren dat ik het heb gedaan. En neem je ja. het dan ook op? Want b, b, b, van Keith Richards, ja, een ja. van mijn grote helden... is bekend dat hij dan s'avonds uh, iets opnam. Maar dan was hij zo van de weg af dat hij zich niet kon herinneren wat hij gespeeld had... en de volgende dag had hij het opgenomen... en toen dacht hij, hé, hey, dit klinkt goed. Ja. Heb je dat ook, dat je echt denkt van... Mm -hmm. oké, okay, ik heb nu iets en ik leg het vast en... Ja, ja, ik doe vaak gewoon uh, mijn mobiel aan... en dan mm -hmm. doe ik de audio... en dan speel ik gewoon wat ik voel... Mm -hmm. en dan verder kijk ik er niet meer naar... tot inderdaad de volgende dag of zo... en als ik dan denk van, oh, dit klinkt wel vet... dan werk ik erop door, maar bijvoorbeeld als je, wat ik wel stelt dat aan jou, als je zegt, op je wheelchair, schreef ik geen idee, dat ik nee. gewoon. <laughs> ja. Nee, ik heb nog even een andere vraag. Want, want je bent een Pride ambassador. Hmm. Um, wat betekent dat voor jou, dat je, dat je op die manier ook um, nou, je rol kan spelen? Ja. Nee, dat betekent heel veel voor mij. Um, ja, ik zit natuurlijk zelf ook in de community. En um, toen ik jong was. Uh, toen ik jong was. Nee. <laughs> Voor mij ben je heel jong. paar ja. ja. jaar geleden. Ja. Um, toen was het nog minder open dan nu. Mm -hmm. En ik weet toen dat ik zelf ook artiesten zocht. Die, uh, waar ik me aan kon verbinden in die community. En die kon mm -hmm. ik toen niet echt vinden. Zijn er nu gelukkig steeds meer. Maar... Um, nu er ook een groter platform is online en dat soort dingen, mm. uh, om ambassadeur de te zijn voor zoiets, uh, vind ik heel belangrijk en ik vind het heel gaaf om te doen. En merk je dan ook dat, dat mensen naar je toe komen die ja. um, dat herkennen en dan ook jou als voorbeeld zien? Ja, ja ik krijg best wel vaak berichten op Instagram en in de privéberichten mm -hmm. en zo. Van mensen ook met vragen van hoe ze ergens mee moeten omgaan, dat ze nog in de kast zitten, dat soort dingen. En uh, ja, ik wil gewoon graag mensen helpen daarmee. Nou, dat is mooi dat je op die manier uh, vanuit jouw ja. rol dat kan doen. Dat, uh, ja. Maar ja. Ja, je uh, is ook zo mogen altijd een berichtje sturen. Ik sta uh -huh. overal voor open. Ja, uh, is, is dan ook, muziek dan ook in dat opzicht een middel om mensen uh, dan over die hele uh, barrière... om die barrière te slechten in dat, in dat opzicht? Ja, ja, zeker wel. Hey, ik schrijf wat minder over de community zelf. Hmm. Maar ik denk uiteindelijk, het hoeft niet per se erover te gaan, denk ik... Voor mij is het gewoon vroeger als er artiesten waren die al in die community zaten. Dan was het al heel veel voor mij. Uh -huh. En gewoon als je een beetje kan verbinden met iemand waar je graag naar luistert. Dan is dat heel fijn voor sommige mensen. Ja, want muziek is tenslotte universeel. En dat wat ja, jij schrijft. Uh, daar zitten altijd mensen bij. Waar ook ter wereld die zich daarin kunnen herkennen. Dus ook die mensen die misschien nu nog niet tot... Nou ja, tot de community uh, behoren. Uh, dan uh, op een gegeven moment... jouw liedje kunnen horen. En denken... Ik ja, wordt over een, uh, over een streep heen getrokken. Door, uh, door mij dan te uiten. Ja, en, misschien. Ja. Ja, hmm. ja, dat, dat kan natuurlijk. Ja. Um, dan, om nog even... Te, uh, terug te gaan naar dat... Uh, verhaal van Pride at the Beach. Wanneer... Uh, is dat eigenlijk dan begonnen voor jou? Waar, waar heb jij eigenlijk je vinger op gestoken van... nou, dat wil ik doen? Of zijn uh, mensen van Pride at the Beach bij jou uh, gekomen en zeggen van... nou, uh, we hebben jou op het oog. Uh, ja. hoe, is dat, hoe is dat gelopen ooit? Nou, het is denk ik drie jaar geleden, nog voor COVID. Want mm -hmm. de eerste Pride at the Beach hier was ik ook ambassadeur. Mm -hmm. um, en als ik me goed herinner, want het is dan een tijdje geleden natuurlijk... Mm -hmm. uh, kreeg ik een berichtje van hun of mij dat leuk leek. En dat leek mij natuurlijk superleuk. Dus dan heb ik ja gezegd en... Uh, Sindsdien ben ik ambassadeur nu voor ja. mijn derde jaar. Even ook weer uh, nog daarop uh, nog even terugkijkend op. Uh, wat vond je van deze Pride in the Beach? Uh, want het was eigenlijk weer eentje die... Ja, want twee jaar uh, hebben we niks kunnen doen... vanwege het uh, verhaal COVID en corona en noem maar op. Uh, want nu was het weer eigenlijk ouderwets... zoals het eigenlijk zo hoorde te zijn. Ja, ik heb echt genoten. Het was echt heerlijk. Hm. Um, ja, uh, het was natuurlijk vet sowieso. Het was anders voor mij. Omdat ik uh -huh. natuurlijk voor het eerst met band speelde. Uh -huh. En ik speelde er zelf nu. Dus uh -huh. dat was echt super vet. Maar ook het hele FaceStorm 1. Uh, ik, ja, Pride is sowieso gewoon een heel mooi ding om te zien. Iedereen is gewoon heel erg blij en gelukkig. En ik denk dat Zandvoort het heel mooi heeft gedaan dit jaar. Ik hoor alleen maar goede dingen. Uh -huh. uh, ja, ik vond het echt super, super leuk. Ja, ik, ik kijk jou aan. Ja. En, heb jij nog iets te vragen op dat gebied? Nou ja, het, het, de afgelopen collegeonderhandeling ben ik... Als burgemeester krijg je nooit een portefeuille. Maar ze hadden voor mij wel bedacht dat inclusie en diversiteit in mijn portefeuille valt. Daar ben ik heel erg blij om. En, en helaas, ik had mijn vakantie al geboekt. Mm. Maar ik heb echt vanaf afstand gevolgd wat Pride in the Beach deed en betekende voor Zandvoort. En ik ja. vond het zo mooi om te zien uh, uh, hoe het ging. En ook dat het... Um ja, ook voor heel veel Zandvoortse jongeren heel veel betekenis Ja, inderdaad. Het eh, eh, is ja. eh, prima dat er heel veel mensen vanuit Amsterdam... en deze kant op kwamen Dat is allemaal mooi. Ja. Maar ik zag ook uh, veel berichten van, Amster van jongeren zandvoorters. uit Zandvoorters... Ja. Die, die, die, die zich herkenden. Ja. En dat vond ik het mooie van Pride ja Duit. ik Ik ken ook heel veel mensen... dit was hun eerste Pride. Ja. Zijn ook nooit, omdat COVID natuurlijk kwam... heel veel mensen die ik ken die zijn er pas achter gekomen... dat ze misschien gay zijn of die uh, in de COVID-tijd. Mm -hmm. Dus dit was voor hun ook meteen hun eerste Pride... En dat is wel heel mooi ja. om het dan soort van in mijn dorpje te mogen krijgen. Ja, als dat kan en als die openheid er is, gewoon, dan mag je als Zandvoort gewoon heel blij zijn dat het ja. op deze manier weer kan. En, en zijn wij Pride-minded? Ja, ik ja, ja. Ja? Ja, denk het wel. Ja. Ik denk dat Zandvoort uh, dat heel goed doet. Oké. Okay. Uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, weer even wat uh, van jou horen. Zo dadelijk, uh, in een setje van twee. Dus uh, dat, uh, dat zo. Maar ik uh, moet ook nog even wat uh, nieuw werk uh, laten horen. Want anders krijg ik ruzie met uh, de achterban uh, uit, uh, uit het land. Koolbak is een band uit Uithoren. Dat is altijd leuk. Als ik Uithoren zeg, dan is het Horen. Maar als ik uit Uithoren zeg, dan is het uit Uithoren. Toch. Nou, uh, deze jongens uh, die komen binnenkort uh, met uh, een EP. En daar is deze tweede single die morgen uitkomt. Uh, uh, ze heet het dus, zoals gezegd, callback En up for air was dit met uh, hun nieuwe single Up for Air... Het uh, komt van een EP uh, die binnenkort uh, uit uh, gaat komen. To the teeth. Uh, dat is op 26 augustus. Zal die uh, min of meer gaan uitkomen? En er is ook nog een albumpresentatie. Die, uh, die de heren gaan uitvoeren. Met z'n drieën. Uh, daar spelen onder meer. Uh, of tenminste, er is. Uh, ik moet het even goed zeggen. Uh, alleen uh, sowieso hun zelf. Zij Dus in de P60 in Amstelveen. Dus uh, het is haast een thuiswedstrijd. Want uit horen ligt daar natuurlijk dichtbij. Uh, dat zeggende ga ik weer verder met, uh, met onze gast uh, van vanavond, dat is Wendy Moore. Uh, net even alweer uitgebreid uh, aan het woord uh, geweest over de zaken waar zij zich ook hard voor maakt. Uh, maar nu weer in de rol van muzikanten en uh, ze gaan twee nummers uh, horen. Het zijn volgens mij twee bekende nummers uh, die, uh, die nog voorbij gaan komen, toch? Ja, het is één koffer en één eigenaar. Eén cover. Uh, welke ga je spelen? De cover? Bad Guy. Laat maar <hums> Bloody no sleepin', you're on your tippy toes creepin' around like no one knows think you're so criminal. Sis, on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I want into my soul. So cynical, so you're a tough guy, like a really rough guy, just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm the bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, my to-do's your that type. I'm the bad. Duh. I like it when you take control even if you know that you don't know me I let you play the role I'll be your animal mm -hmm. my mommy likes to sing along with me but she won't sing this song if she reads all these lyrics she'll pity the man I know so you're a tough guy like a really rough guy just can't get enough guy just always so buff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 Ja, dat was het. De laatste is een uh, eigen single natuurlijk uh, weer. Volgens mij ook uh, die ze heeft uh, alleen heeft uitgebracht. En dan ben ik heel nieuwsgierig welke dat is. Relapse. Ah, laat het maar horen. All right.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 is this real? Is this love? Sipping, sipping, sipping, can't stop taking shots from you. Dripping, dripping, dripping, I fall and I bleed for you. Tripping, tripping, tripping, you get high and I get low. You're careless, I careless, I relapse. Is this real? Is this love? If it's true, then I've had enough. Is this real? Is this love? Try, but I'm done begging for my life. Is this real? Is this love? Living a lie, cause I know that it's not. Oh, yeah. was Wendy voor vanavond uh, en ze zal gerust nog wel een keertje terugkomen maar dat gaat nog wel even een tijdje duren weer. Weer verder met de muziek Synthwave Pop Postpunk uh, Nederlandstalig en ze noemen zich Dorpstraat 3 en het nummer dat heet Hoelang. Yeah Het is onverbiddelijk in dit uh, geval. Tramhouse met Beek It Happened en daarvoor Dorfstraat 3 met Hoelang. Moest uh, trouwens uh, net, uh, vond ik ook wel weer grappig, toen jij Relapse uh, zette, Wendy. Uh, moest ik denken, want we hebben het over Rotterdam. Uh, toen zat ik eens een keer naar uh, Zwaarvis te luisteren van Radio Capella. Dat is een uh, compaan waar ik op zaterdagmiddag uh, naar luister. En ineens zat ik gewoon aan het werk. In één keer hoor ik die Moore voorbij komen. Ik denk ik zit toch niet naar mijn eigen zin te luisteren. Willem die had toch gewoon ook de moed gepakt om die single van jou ook oh, ja. daar te draaien. Dus, dus dat heeft hij ooit gedaan. Oh, wat leuk. Ja, dat vond ik, vond ik wel stoer. Toen, dus ik denk vond ik wel leuk. Maar merk je ook iets van datgene wat je uitbracht en brengt. Dat er nog wel reactie op komt. Ook vooral uit het land. Ja, ja, ja, ja. ook uit het buitenland uh, krijg ik veel berichtjes. Ja. Vooral veel op Instagram, veel ja. DM's en zo. Ik heb natuurlijk voor die nieuwe single uh, nog geen music video. dus de meeste dingen komen gewoon van Spotify. Dus mensen vinden je dan via YouTube, mm -hmm. uh, Instagram. Ja. Maar uh, ja, echt superleuke reacties en van veel verschillende plekken, mensen. Ja, je zou bijna zeggen als je heel veel met socials bezig bent, kom je dan nog ook wel aan muziek maken toe? <laughs> ik, uh, het valt eigenlijk wel mee, want mm -hmm. ik ben eigenlijk helemaal niet zo fan van social media. Niet? Nee. Ja? Nee. Ik, uh, ook niet. ik zit er eigenlijk heel weinig op. Ja. Ik, uh, uh, ik jij ook niet, dames? Nee? Nou, ik, ik, ik vind, laat ik zo zeggen, ik vind uh, met name dat op Facebook wel heel veel gezeurd wordt. Uh, Zullen we het er niet over hebben? Nee, alsjeblieft. Nee. Ja, ja ik, ik zit meestal, ik, ik post en dan ben ik weg. Ja. ja. En, en ik reageer natuurlijk terug op mensen, want dat is ja. gewoon leuk. Ja. Maar. Ik blijf er niet veel op hangen. Ik, ben, nee. ik, ben, ik hou er gewoon niet zo van. Nee. Nou ja, goed. Ik, uh, ik, uh, ik, ik heb dan dat nodig om dan uh, de uitingen te doen. voor zowel dit uh, programma, maar ook. Het verhaal om de muzikale uh, dingen onder de aandacht te brengen... daar vind ik het een uh, ja, middel dat, voor. Dat, en, en daar is het ook voor bedoeld. Hè? Gewoon Precies. Om, om leuke Net dingen vind. te brengen. Ja, maar, leuke dingen en, doen. En, en niet uh, elkaar allemaal de maat te nemen. Ja. En dat hele Twitter, daar ben ik al helemaal klaar mee. Zeg, af ja. Dat vind ik wel geinig. <laughs> <laughs> maar dan ga je toch niet voor het slapen gaan? Dan ga je toch niet uh, Twitterberichtjes zitten kijken, weet Wendy of niet? Misschien. Misschien. <laughs> uh, maar goed, uh, het, uh, nou ja, goed. Uh, muziek uh, betekent dus uh, met name dus via het internet en dus via Spotify en Instagram. Uh, dat, dat lijkt me. Is dat de, de meest ideale mix om dingen onder de aandacht te, te brengen? Ja, ja. ja? ik denk uh, sowieso nu, uh, nu ik weer begin, eigenlijk als je klein begint, dan Spotify is wel echt de place to be. Hmm. En, en YouTube natuurlijk ook, maar verrassing alvast. Er komt wat op YouTube binnenkort. Ja. Heel binnenkort. Dus dat is wel leuk, is die, die platformen. En, en wat nu heel groot ook is, wat ook goed helpt, is TikTok natuurlijk. Ja. Dat is Want goed, dat, dat, dat, het rare is TikTok, dat, dat is echt voor drie generaties na mij. Ja. Maar dat, dat is echt een platform waar je ook gebruik van maakt. Uh, ik probeer er wel meer op te uploaden. Ik dacht dus ook dat het echt voor uh, wat jongere uh -huh. mensen was. Maar uiteindelijk nu ik er vaak op zit, vind ik het eigenlijk wel een heel leuk platform. Ja. En uh, ik ben er nog een beetje aan het leren hoe ik ermee om moet okay. gaan. Maar ik denk dat TikTok wel de toekomst is. Hm. Mm -hmm. Goed. Uh, leuk om je gehad te hebben. In ja. de studio. Uh, ik kijk ook even David aan. Want uh, uh, we hebben er nog eentje klaarstaan. En dat is Mos met Salt. Ja. En uh, daar sluiten we dit uh, fijne programma mee aan. Toch een beetje huilen nagel. Nou, ja, dat ja, ja. is toch wel leuk. Toch of niet? Ja. Uh, goed, goed uh, dit, dit was hem. Deze alternatieve VM. Uh, zoals uh, gezegd. Sluiten we hem af met de Amsterdamse band Mos. Grote manieren zijn het al in de muziekland. En de single, of tenminste de laatste wat ze hebben uitgebracht, heet Salt. Thank you.